5 uur. Het NOS journaal. Dick Terhark. Doden bij schietpartij luchthaven Frankfurt. Internationaal strafhof begint onderzoek naar Libië. En onbekend gedicht Els Schot opgedoken.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 Het internationaal strafhof in Den Haag begint een onderzoek... naar mensenrechten schendingen in Libië. Morgen wordt bekend wie worden onderzocht en waarvan ze worden verdacht. De VN-veiligheidsraad had het strafhof de opdracht gegeven uit te zoeken... of er reden was voor onderzoek van mogelijke misdaden. Rebellen in het oosten van Libië, die in gevecht zijn met regeringstroepen... hebben de VN gevraagd om luchtaanvallen uit te voeren op huurlingen van Gaddafi. Die heeft grote groepen Tuaregs laten ophalen in Mali om voor hem te vechten. Twee Amerikaanse oorlogsschepen zijn op weg naar de Middellandse Zee... voor de evacuatie van vluchtelingen. De VS is voorlopig niet van plan om hen in te zetten... voor militaire steun aan de tegenstanders van Gaddafi. De Libische leider heeft gezworen om te vechten... tot de laatste man om zijn land te verdedigen... van oost tot west en van noord tot zuid. Dat deed hij in een toespraak in een zaal vol aanhangers. Hij gaf opnieuw Al-Qaeda de schuld van het veroorzaken van onrust... en zei dat er een samenzwering is om Libië en zijn olie opnieuw te koloniseren...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 Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten heeft nu ruim een kwart van de kiezers gestemd. De opkomst lag rond kwart voor vier op 28 procent, zegt onderzoeksbureau Sinoveet. Mensen kunnen nog tot negen uur vanavond hun stem uitbrengen. De kiesraad gaat de komende maanden het flyeren op de verkiezingsdag evalueren. De ongeschreven regel is dat er op de verkiezingsdag geen campagne meer wordt gevoerd. Maar steeds meer partijen doen dat toch. Dat gebeurt ook op plaatsen waar stembureaus zijn ingericht, zoals stations en winkelcentra.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 Wouter Beeken heeft de opdracht gekregen een staatshervorming in België voor te bereiden. Hij wil ermee de weg vrijmaken voor iemand die echt een regering kan vormen. Hij benadrukte dat hij alleen kan slagen als alle betrokken partijen actief meewerken aan een oplossing. In Duitsland wordt Thomas de Mezzere de nieuwe minister van Defensie. Hij is de opvolger van Karl Theodor zu Gutenberg... die gisteren opstapte vanwege een plagiaataffaire. De Mezzere is nu nog minister van Middellandse Zaken. Hij is de neef van Lothar de Mezzere... die de laatste minister-president was van de voormalige DDR. Onder meer vanwege een ingrijpende reorganisatie bij de Duitse strijdkrachten... wil de Merkel zo snel mogelijk een opvolger voor Gutenberg...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 Nooit heeft Boontje goed geweten wat hij dan toch had misdaan... toen hij buiten werd gesmeten en de poort werd dichtgedaan. Vic van der Rijt benadrukt dat het geen hoogstaans literair werk is. Hij noemt het een genegenheidsgedichtje. Het weer dan nog, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen helder... alleen in het uiterste noorden en op de wadden is het bewolkt. Vannacht vriest het 1 tot 4 graden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig met in het noorden op wolkenvelden. Het wordt 5 tot 8 graden bij een matige noordoostenwind. Vrijdag staat er nauwelijks wind en blijft het zonnig en droog. We AWB Verkeersinformatie, 24 files, 100 kilometer bij elkaar. Dat is zo'n 70 kilometer minder dan gebruikelijk om deze tijd... Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Geuzenveld en knooppunt Amstel, 8 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom, richting Breda, bij Sint-Willembroort, een file van 4 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Bergen-op-Zoom. Daar staat bij Rukven 3 kilometer, de rechter rijstrook is daar dicht. En de langste viel op de N15 maasvlakte richting Rotterdam... tussen Brielen en rotterdam sjaloos 15 kilometer. Eifel pakte de processen aan van een Nederlandse gemeente. Als je de eerste van alle euro's die Eiffel hiermee kan besparen... op de stoep van het gemeentehuis legt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 Zit je daar al? Erkende verhuizers? Zij je ook al? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers? Wat kost een erkende Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. 8 over 5, goedemiddag. De dag waarop in Libië zwaar wordt gevochten. Onder meer in de steden Brega en Aydabia werd door troepen van Gaddafi en opstandelingen gevochten. Verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep was vandaag in Brega tijdens de gevechten. Hans-Jaap, hoe is de situatie op dit moment? Ik ben nu net even de stad uit uh, naar het Aydabia gegaan. Uh, meer vanwege de telefoonverbindingen en ook de heftige gevechten die er nog steeds waren toen ik eruit reed. Je hoorde nog allemaal explosies meer aan de rand van de stad. Er is het universiteitscomplex. Het was toevallig gisteren ook. Het was alles heel erg stil in dat plaatsje. Maar. Um, en er komen straaljagers over. En als ik hier uit het raam kijk, in dit plaatsje. Zie ik nog steeds de rookwolken van een inslag. Van een bom uit de straaljager. Hier verderop. Dan moet ik nog gaan kijken. Heb ik nog geen tijd voor gehad. Wat daar nou precies geraakt is. Maar uh, het is een heftige. Chaotische dag geweest hier. En wat voor wapens heb je nog meer gezien. waarmee werd gevochten? Nou. Wat mij vooral opvalt. Hè, is dat. Uh, Zo'n enorme chaos heerst tussen de rebellen, de opstandelingen. Die, die, die komen met van alles en nog wat aan. Die beheerden hier plaatsen. En, en ja, toen dus de berichten binnenkwamen dat er in Brega uh, Gaddafi mensen erin stond. Hè. Dus gisteren was die plaats nog gewoon in handen van de, van de rebellen, van de opstandelingen. Maar uh, ja, we zijn daar vanochtend vroeg binnengekomen. Toen, toen ging iedereen daarheen die maar kon of wilde vechten. En gingen mensen zelfs gewoon zonder wapen naartoe in de hoop dat ze daar een wapen konden vinden. Maar ja, in die chaos van trucks, Gewone auto's, vol met mensen die de handgranaten uit het raam hielden en de geweren en wat al niet meer. Daartussenin ben ik naar uh, Brega gereden vanmiddag. En hoe uh, herkennen de opstandelingen uh, de troepen van Gaddafi? Ik bedoel, ze zijn niet van het leger officieel, dus hoe, hoe weten ze op wie ze moeten schieten? Nou ja, ze konden eigenlijk wel gewoon... Toen ik er gisteren was, viel mij gewoon namelijk op dat er eigenlijk niemand was van de... Van de opstandelingen, een paar checkpoints waren verlaten. Het was een beetje een onduidelijke situatie daar. En dus eigenlijk, degene die toen met militair geweld in de stad kwamen, dan wist je van dat dat de andere partij was. En nou ja, ik heb daar een reportage gemaakt van vanmiddag, vooral ook in en rond het ziekenhuis van Brega. Daar kunnen we nu naar luisteren. En dan rijden we verder naar Brega, de stad in. Overal checkpoints van de oppositie. Nou, die checkpoints waren er gisteren niet, toen ik hier ook was. En dan loop ik nu het terrein op van het ziekenhuis. Honderden mannen voor de ingang. Ik neem aan dat ze nu gewonden afleveren. Volkomen chaos. Je kunt gewoon het bloedspoor volgen. Zo cru is het nu eenmaal. Een man uh, ligt met een ontbloot bovenlijf nu op een bed. En ze proberen hem uh, te reanimeren. Een man drukt op zijn uh, een arts, drukt op zijn borst... Maar ik denk dat er niet veel meer aan te redden valt. Oxygen uh, wordt geroepen om zuurstof. De arts houdt een uh, bebloed laken in zijn handen. Kijkt vertwijfeld om zich heen. Voor! Voor dit nu! Voor! By extra blues of not by gun! De hoofdarts zegt: er zijn er vier dood en elf gewonden. We zijn de Gaddafi people. Are they gone already. And okay. there's still some some people from some from injury tell us still in liggen... in ground there. Nobody can take him. And the ambulance, and the ambulance can go here because here a lot of gun to ambulance car. Er liggen nog gewonden op een andere plek, maar de mensen van Gaddafi schieten op de ambulances die daar naartoe rijden en die kunnen ze dus niet ophalen die gewonden. Een paar vrouwen lopen nu met emmers met water om de vloer die onder het bloed zit schoon te maken. En de menigte buiten heft de handen met het V-teken. This is what Gaddafi gives us: this us: give us De hoofdarts stilt de, de sjaal op die op het hoofd van een van de doden ligt. En die heeft een stuk uit zijn gezicht weg. Dit is nou wat Gaddafi ons geeft. Geen olie, geen vrede, maar bommen. En de gevechten zijn vooral rond het universiteitsgebouw dat net buiten de stad ligt. En waar het 24 uur geleden nog doodstil was. Maar waar ineens de oorlog kwam. Een van de zusters staat nu huilend bij dat ene lichaam waar de hartmassage nog geprobeerd is. Maar ze moet ook over dit lichaam nu een doek leggen. En een man kust nog het voorhoofd van de man die dus net is overleden. En er komen nu straaljagers over. En iedereen uh, kijkt vol schrik naar de lucht. Want wat gaan ze bombarderen? Ik hoor een klap in de verte. Je kunt je soms kwetsbaar voelen... op dit soort momenten. Maar hij vliegt door. En ik kijk naar de restanten van de uitgebrande politiebureaus hier. Maar dat is van eerder, toen de revolutie net begon in Oost-Libië. En toen ze nog dachten... Revolutionaire, dat ze makkelijk het Westwaarts zouden kunnen trekken. En dat het Gaddafi al onderweg was naar Venezuela. Maar Gaddafi is vooral onderweg naar oost libië Ja, dat zijn heftige gebeurtenissen vandaag, uh, Hans Jaap, in het ziekenhuis en ook daarbuiten. De mensen die jij daar spreekt, hè, van de opstandelingen, zijn die van plan door te gaan nu ze vanuit de lucht worden gebombardeerd? Ja, het maakt ze natuurlijk enorm kwetsbaar. Hè? Uh, dit soort uh, acties uh, zijn er op de grond. Ze hebben ook best wel zware wapens buitgemaakt. Uh, hè, overgelopen militairen hebben van alles en nog wat meegebracht. Er rijden tanks rond uh, met opstandelingen daarop. Ja, tegen vliegtuigen kunnen ze niet zoveel beginnen. Er zijn er wel twee naar Malta uitgeweken, maar die worden volgens mij verder niet ingezet. Uh, dat is natuurlijk een groot probleem als het gaat om een verdere opmars die ze in gedachten hadden naar Tripoli. En je ziet dus ook dat ja, de Gaddafi eigenlijk juist de andere kant op komt. Het is een belangrijk gebied trouwens hè, waar we het over hebben. Dit, dit is een olie... Uh, gebied, iets verderop in dat is een olieraffinaderij, olieterminal. Uh, ook bij deze plaats zijn belangrijke pijpleidingen. Dus je wil dat dolgraag in handen hebben. De mensen hier in het oosten zijn ook bang dat zeg maar, de kraan dichtgezet wordt uh, deze kant op. Uh, heel veel voorzieningen hier zijn afhankelijk van wat daar allemaal uh, vandaan komt. En dus, dus daarom zijn de gevechten ook zo heftig. En het team van de Human Rights Watch was ook ter plekke om alles in de gaten te houden. Uh, we gingen ook heel ver, tot dichtbij de bombardementen en, en de pare stellingen die daar neer zijn gezet door Gaddafi. Echt zwaar, zwaar artillerie vloog uh, daar heen en weer. Wees voorzichtig. Hans-Jaap Melissen, dank voor jouw verslag vanuit het oosten van Libië. Straks, we zijn alweer aan verkiezingen toe. In België wilgen ze nog een regering. En er is nu ook weer een nieuwe informateur. Verkeersinformatie bij de ANWB zit John Bakker. Met 28 files, 100. 20 kilometer bij elkaar, zo'n 70 kilometer minder dan gebruikelijk om deze tijd. Niet al te veel bijzonderheden meer, behalve dan op de Ring van Amsterdam... de 10 tussen Geuzenveld en Knoop het Amstel, 8 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom bij Rukven, 8 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken net weer vrijgegeven. En de langste file op de N15, een maasvlakte richting Rotterdam... tussen Brielen en rotterdam Schaarloos, 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Met laatste nieuws dat ons juist vanuit Den Haag bereikt. Het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman gaat niet door. Het wordt niet uh, afgezegd, het wordt uitgesteld. Zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Uh, het is, zoals bekend, al een tijdje onrustig in Oman. Uh, er wordt gedemonstreerd voor meer democratie. Waardoor de sfeer nogal wat grimmig is geworden. En uh, de regeringen hebben beide besloten, zo zegt de RVD... dat een uitstel beter is. Er was wel een reis gepland naar Qatar. Daar gaan Beatrix koningin Beatrix, Willem-Alexander en prinses Maxima... volgende week wel gewoon naartoe. Dus dat probleem voor de premier is opgelost. Voorlopig in ieder geval uh, kan zich nu helemaal gaan concentreren... op de uitslag van de verkiezingen vanavond. Tot 9 uur kan iedereen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Iedereen die mag stemmen. Verslaggever Harm Attenveld is in Maastricht bij stembureau nummer 1. Waar staat dat eigenlijk, Harm? Nou, dat is het uh, stadhuis. Het stadhuis van uh, Maastricht. Er ligt een uh, ijzeren plaat voor de ingang, zodat ook rolstoelers hier dat historische pand binnenkomen kunnen komen om hun uh, stem uit uh, te brengen. Dat heeft u net gedaan. Wat is het geworden? SP. SP? Ja. Wat draai je de verkiezingen in Limburg om? Uh, ik heb het niet zo heel goed gevolgd, eerlijk gezegd. Maar uh, het zou waarschijnlijk wel weer het uh, drugsbeleid zijn. En uh, uh, wat ik wel heb begrepen, is dat de PVV... Uh, uh, ja, toch zijn opkomst maakte Limburg. Ja, daar uh, kijkt iedereen uit hoe hoog de opkomst uh, zal zijn. En, en hoeveel van die mensen voor de PVV hebben gestemd. Dat is niet uw partij hè? Uh, nou ja, kijk, ik ben burgemeester. Dus ik ben voor alle partijen. Maar het is niet de partij waar ik uh, zelf voor door groot gebracht ben. Nee. De VVD-burgemeester van Maastricht, Onnerhoes, En uh, De Kamer waar u nu zit, daar heeft decennia lang in CDA gezeten. Hoe is dat voor u om hier in dit bastion... Te zitten. Nou, het werd destijds wel eens heel historisch bestempeld toen ik vorig jaar werd voorgedragen door de gemeente om burgemeester te worden. In de praktijk merken we er overigens niks van. Het belangrijkste is dat hier een burgemeester zit en dat geldt ook voor de en voor de andere politici die gewoon oog en oren hebben wat er in de samenleving is. En is een statenverkiezing ook van belang dat er een bestuur voor Limburg komt waar de Limburgers trots op kunnen zijn. Ja. Eh, de opkomst, kunt u daar iets over zeggen? Tot nu toe hier in Maastricht. Nou, tot nu toe zitten we op ongeveer 36 procent. Dat is net wat hoger fractioneel dan uh, vier jaar geleden. Vier jaar geleden zat Maastricht ook onder het gemiddelde voor Limburg. Toen zat Limburg op 43 procent en wij kwamen niet verder dan 40. Dus wie weet is het zo dat wij dit jaar uh, wat hoger uitkomen. Ik hoop het van ganser harte, want er is natuurlijk veel te doen in Limburg. Ja, en mensen die kunnen nog tot vanavond negen uur stemmen. En is dat het Wilders effect, dat er meer mensen lijken op te komen? Uh, ik denk het wel. Ik denk dat, maar dat had je met de SP natuurlijk de vorige keer ook. Dat zijn natuurlijk de partijen die bijna uitgekomen uit het niets uh, lijken te ontstaan. Die wel een hele breed draagvlak in de samenleving blijken te hebben. Maar waarbij je dan ineens uh, veel uh, pittiger ook de discussies gaat voeren. En dat zie je nu bij de PVV ook. Die hebben gewoon geen heilige huisjes meer. Die gooien alles omver. En dat doet de SP natuurlijk ook op zijn tijd. Dus dat zijn partijen, links en rechts in het politieke spectrum... die de boel weer wakker schudden. Waarbij de andere partijen... Oh. Eh, al veel zenuwachtige politici gesproken? Ja, heel veel. Hier vlak naast mij staat de lijsttrekker van de VVD, Mark Verheijen. Die is uitermate nerveus, die mag niets meer doen vandaag. En die loopt hier een beetje verdwaald door de stad rond. Dus vanavond wordt het heel spannend om te kijken. Voor veel politici doen. zal carnaval precies op tijd komen, denk ik. Ik denk het wel. Kunnen ze eventjes uitrusten. is burgemeester van Maastricht. Uh, dan gaan we hier in de studio door met Sibinia. Die horen we wel heel goed uh, gelukkig, want je bent hier. Uh, heb, ja, heb, heb, heb, heb je al gestemd vandaag? <coughs> nee. nee. De... Ik ga straks het, uh, uit de studio ga ik meteen naar het stemhokje. Ja, politiek commentaren van Else Vier. Gaat dan stemmen daarbij de provincie in gedachten of de Eerste Kamer? Nee. Provincie, ik woon zelf in de provincie Noord-Holland. En uh, er zijn wel delen van Noord-Holland waar Noord-Holland leeft. Maar dat is voornamelijk ten noorden van het Noordzeekanaal. En daar woon ik nou eenmaal niet. Had je nee. niet de behoefte gevoeld om vanuit de provincie even te kijken naar wat er speelt nou, Ja, ik had het natuurlijk kunnen doen. Maar uh, kijk, met, vooral bij deze verkiezingen. Dat zal iedereen, inmiddels, iedereen die het een beetje volgt. Uh, mee, mee hebben gekregen. Dat uh, meer dan ooit deze statenverkiezingen nationale verkiezingen zijn en uh, zeker als je in een provincie woont waar een provincie niet zo leeft... Hè, dus in Zeeland of Limburg of Friesland is dat echt anders... ja, dan, uh, dan ga je nog meer dan anders uh, voor die nationale verkiezingen. Dan moeten we wel, moet ik wel bij zeggen, eigenlijk waren die statenverkiezingen altijd al... Hè, afgezien van die paar provincies, uh, nationale verkiezingen... dus altijd dat gepiep en gezeur van... Uh, meer dat de dan provincie vergeten en zo. Dat, het is, uh, dat vind ik maar, hard die balkje doen eerlijk gezegd. Ja, daar gaan we straks uitgebreider op in... In dit deel, voor half zes, gaan we het hebben over de campagne. Hoe zou je die willen typeren? De campagne van de afgelopen uh, Nou, Verwarrend natuurlijk. Uh, van parant, want? Nou, vooral omdat uh, wij zien voortdurend sprekers... met elkaar debatteren, of anderszins. En die blijken dan... Uh, de fractievoorzitter zijn van de Tweede Kamer. Nou, daar kunnen we niet op stemmen. Uh, of fractievoorzitter of beoogd fractievoorzitter. In de Eerste Kamer kunnen we in feite ook niet op stemmen. We kunnen alleen maar op statenleden stemmen. Uh, dus dat maakt het al verwarrend. te meer, omdat uh, bij al die debatten... Uh, de zaak uh, asynchroon verliepen. Dus aan de ene kant zie je mensen die de Eerste Kamer in willen... en aan de andere, aan de andere kant zie je mensen die al in de Tweede Kamer zitten. Dus uh, dat heeft, uh, denk ik, uh, een verwarrend beeld opgeleverd. Inhoudelijk vond ik dat trouwens ook vaak teleurstellend. In die zin dat... Uh, Kijk, ik begrijp best dat als je het in uh, een debat voor RTV Noord-Holland zou hebben... dat het over de hoofddoekjes in de bus gaat. Uh, maar ik heb niet altijd begrepen waarom die hoofddoekjes in de bus in Noord-Holland... ook nationaal thema zouden moeten zijn. Terwijl bij sommige debatten wel het een nationaal thema werd gemaakt. Ja. Um, door het kabinet wat er zit, was het uh, heel duidelijk links tegen rechts... met D66 een beetje in het midden. Als we kijken naar de campagne van links, heeft links een vuist kunnen maken? Uh, links heeft in zoverre een vuist kunnen maken dat je ze bij de debatten in feite in rangorde opgesteld zag. Links heeft een vuist kunnen maken... door steeds gezamenlijk aanwezig te zijn... bij, bij al die manifestaties op het Maliveld en wat is meer zei... Tegen het, bijzonder, tegen het speciaal onderwijs, en wat is meer, althans, de bezuiniging bij het speciaal onderwijs. Zag je dus steeds samen in het gelid staan. Maar eh, met steeds D66 in een wat ongemakkelijke rol, want die wilde dan eigenlijk niet bij dat links gerekend worden. Maar want, kun je zo campagne voeren door gezamenlijk in het gelid te staan? Kun je daarmee campagne voeren als partij, maar ook tegen het kabinet? Uh, ik denk het wel. Ik denk dat uh, want ook aan de andere kant van de frontlijn, aan de kant van de, de coalitie en het, uh, de Gedoogpartij, heb je gezien dat, dat, uh, dat, het, uh, nou, dat het twee kampen zijn. Ja met de SGP als stille fannoot van de coalitie. Uh, niet dat de SGP zo zichtbaar was... maar die kan natuurlijk wel een cruciaal rol gaan spelen in de uitslag. Uh, dus we hebben in feite bij de vorming van dit kabinet... en als gevolg van de formatie en het proces van de formatie... hebben we een duidelijk twee kampen, uh, twee blokken gekregen... En als je alles afpelt, komt het er eigenlijk op neer dat we een blok hebben dat bereid is eh, om met Geert Wilders te regeren of samen te werken. En we hebben een blok dat dat niet wil. Dat is de precieze scheiding, die en dat is ook een beetje de dramatiek van het CDA, want die scheiding die loopt een beetje door het CDA heen. Zoals we de afgelopen maanden hebben kunnen zien. En dat kan dus de komende weken nog uitgespeeld worden als het CDA een hele slechte uitslag maakt. Daar spreek we straks over. Even over dat midden D66, die... Um probeerde zich een beetje daar toch afzijdig van te houden. Is dat Pechtold ook gelukt? Uh, ik denk dat hem dat redelijk gelukt is. Maar ja, aan de andere kant zit hij gewoon wel in, dat, uh, in die bankje samen met, uh, met de linkse partijen. Dus dat zei ik net al. Ik, ik heb het idee dat D66 toch een ongemakkelijk zit in deze setting. He, ze, zijn dus, ze behoren dus tot het kamp, het anti-wilderskamp. Maar ze willen daarmee niet automatisch tot, uh, tot de linkse voorhoede van de SP... en wat is meer zij behoren... Uh, en vandaar, ja, Job Kohen organiseerde dan zo'n bijeenkomst in de brakke grond in Amsterdam een maandje, wat was het, zes weken geleden. Yep, dan en dan zag je dat dan wel een D66 kamerlid Boris van de Ham aanwezig was als waarnemer. Nou ja, dat is een soort illustratie van hoe ongemakkelijk D66 zich je voelt. Uh, D66 uh, wilde zich dus ook, ja, die wilde zich ook als middenpartij profileren. Uh, dan moet ik, wel, moet ik ze wel een waarschuwing meegeven, want het midden wordt electoraal gezien steeds kleiner. Hè? Dus de helft van de Nederlandse bevolking rekent zich inmiddels tot zichzelf tot rechts. Uh, ongeveer een derde tot links. Links groeit niet, uh, rechts groeit wel. En dat midden dat wordt steeds kleiner. Dus als Alexander Pecht tot D66 zichzelf groter wil maken, uh, in een midden dat kleiner wordt, dan, ja, dan biedt hij zichzelf wel een handicap aan, zou ik zeggen. Ja, CDA, op Klink um, uh, voorspelde dat wilde, en dan paraphraseer ik het maar een beetje van de zijlijn tegen het kabinet zou gaan aantrappen als het hem uitkomt. Heeft mm hij -hmm. dat ook gedaan? Nou, dat is er eigenlijk niet. Hè. Hij heeft natuurlijk wel een paar onaardige dingen soms, soms gezegd over het kabinet. In het begin heeft hij wat onaardigs uh, gezegd over Gert Leers... die harder moest lopen in Europa... en niet overal uh, andere landen maar gelijk moest geven... als de grenzen weer open gingen. Uh, hij heeft de, in de campagne wel eens een iets onaardig gezegd... over uh, het, het veiligheidsbeleid van het kabinet dat uh, concreet had moest worden. Hij heeft natuurlijk ook uh, een paar dagen geleden nog gezegd... dat CDA en VVD hadden campagne moesten gaan voeren. Maar goed, je kunt dat niet hoofdlijnen noemen. In feite heeft de, de PVV zich uh, buitengewoon netjes gedragen. Uh, vanuit de coalitiebelang Ik wou zeggen, want de coalitie is natuurlijk ook nog maar net bezig. Je kunt niet... Nu ja, al zo hard het? gaan roepen. Zeker, maar er werd verondersteld dat het PVV... wel eens een risico voor het kabinet zou kunnen zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat dat ook... Ja, je weet niet wat de komende weken en maanden gaat gebeuren... maar het PVV heeft er helemaal geen belang bij... om deze constellatie te laten vallen. Dus waarom zouden ze lelijk doen? Ze hebben er zelfs bij uitstek belang bij dat, dat dit model is ontstaan. Dat is een uh, constructie die geïmporteerd is uit Denemarken... en die daar zeer succesvol werkt. Ik wil zeer succesvol in die zin dat er uh, achtereenvolgende verkiezingen... worden gewonnen door deze constellatie. En inhoudelijk heeft de collega-partij van de PVV daar ook veel invloed uh, mee gekregen. En niet de last gekregen, uh, zoals Wilders die ook niet heeft... niet de last gekregen van aangevallen te kunnen worden op uh, regentengedrag... of uh, wat is meer zijn, want je doet net alsof je niet in het kabinet zitten, wel de wel invloed bij uithoeten. Sibunia, politiek commentator van Elsevier. Na half zes praten we verder. Ja, dat kabinet waar we het hier over hebben, dat is er. Uh, in juni waren er verkiezingen. Ook in België toen. Daar is nog steeds geen kabinet. En nu voor de zevende keer wordt er iemand aangewezen... om toch nog te proberen een kabinet in elkaar te zetten. In ieder geval de weg daarvoor te bereiden. Het gaat om Wouter Beke. Hij uh, mag proberen de staatshervorming voor te bereiden in België. Hij was vanmiddag op bezoek bij koning Albert II, Joris van Poppel, in Brussel. Joris, ja, hoe wordt het genoemd? Ook weer bemiddelaar, uh, formateur. Hoe noemen ze het in België? Uh, dit keer is het een onderhandelaar. Koninklijk onderhandelaar. Dat is zijn, uh, zijn titel geworden. Dus geen informateur, maar daar nog voor, eigenlijk. Dat is en... een nieuwe term. Hadden we nog niet gehoord, deze. Nee, en hij mag zich stuk bijten op zijn staatshervorming. Uh, dat is volgens mij al tien keer geprobeerd door iemand... Uh, ja, dat klopt. Uh, het, het verschil is dat hij een christendemocraat is. En die partij heeft dat nog niet geprobeerd. Die hebben eigenlijk nog steeds een beetje in de lute van de Vlaamse nationalisten, de grote verkiezingsoverwinnaars, geopereerd. Ja, maar Le Terme, uh, de... toen hij premier was, heeft het wel geprobeerd van die partij. Ja, maar dat was bij de vorige verkiezingen alweer. Ja, Sinds maar het ging om hetzelfde, toch? Ja. <laughs> ja, het ging om hetzelfde. Zijn opdracht is ook bijna onmogelijk. Dat geeft hij ook zelf toe. Hij zegt, ik ga er zeker niet uitkomen. Ik, ik bereid oh. alleen maar de weg voor, voor de informateur... of de eventueel de formateur die het dan van hem kan gaan uh, overnemen. Hij heeft ook geen, geen deadline gekregen van de koning. Hij nou ja, wordt het veld ingestuurd en uh, moet het maar uh, uitzoeken. Hij is zelf niet echt optimistisch over zijn slagkans ook. Ik kan enkel in mijn opdracht slagen indien er bij alle negen betrokken partijen de vaste wil bestaat om actief mee te werken aan het zoeken naar oplossingen. Discretie, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn daarbij de sleutelwoorden. Ja, dat klinkt vrij algemeen. Als ik de koning was, had ik gedacht... nou, er mag wel iets meer ambitie uitspreken, Joris. Ja, hij gaat het in ieder geval uh, niet in het openbaar vertellen... wat hij allemaal uh, van plan is. Dat is toch al duidelijk. Die vorige informateur die, die twitterde geheime boodschappen. Dat was, uh, was heel leuk. Deze man heeft nu een persconferentie gegeven... Waarin, uh, waarna uh, na afloop geen vragen gesteld mochten worden. Het was alleen een korte verklaring. En ook de afgelopen negen maanden heeft hij al onderhandeld... Uh, namens zijn partij. En is er ook weinig opzienbarens van hem vernomen. Hij is uh, vrij discreet. Ja, het is de eerste christendemocraat, dus nu die bij deze formatie het voortouw neemt, uh, kan dat iets uitmaken? Uh, uh, ja, die christendemocraten die zijn nog al verdeeld. En het is een beetje de vraag of er is één lijn binnen de christendemocraten... dat zijn daar hardliners die willen per se een grote staatshervorming... en desnoods Vlaamse onafhankelijkheid. Uh, uh, nou ja, als, als, als die binnen uh, uh, dan wordt het heel moeilijk om een akkoord te vinden. Maar als Wouter Beke uh, de, de meer gematigde toon van zijn partij van het verleden terug kan vinden... van zijn partij, de christendemocraten, de oude CVP... dat zijn echt de, de mannen die België jaren, vijftig jaar hebben bestuurd hier... Uh, als, als als hij die lijn, als hij die groepen zijn partij kan aanspreken... dan is er wel een compromis mogelijk. Uh, maar ja, dat is koffiedik kijken. En, en uh, ik zou er mijn geld niet op willen inzetten. Dag 262 is het nu al, hè? Dat uh -huh. hij het ja, lijn. je houdt het nu goed bij. Uh, maar goed, goed hij he? moet dus eerst in zijn eigen partij uh, de boel op orde krijgen. En dan nog met die, al die andere partijen. Joris, ik ben er niet heel vrolijk uh, van geworden. Maar dank in ieder geval voor jouw verslag. Joris ja. van Poppel was dat, vanuit Brussel.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 Politieke impasse in het land te doorbreken. Peek is de opvolger van een Franstalige liberaal DJ Reinders. die gisteren na een maand onderhandelen aan de koning zijn eindrapport overhandigde. Het waren de hoofdpunten.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 AWB verkeersinformatie 30 files, 125 kilometer bij elkaar... meer dan 80 kilometer minder dan gebruikelijk om deze tijd. Wel is er was een vrij veel vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen Twello en Badmen, 8 kilometer. Er is net een ongeluk gebeurd op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Castricum. Er staat nu 2 kilometer file achter. Na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom... Tussen Prinsenviel en Rukven, 10 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. En de langste viel op de N15 maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Briele en Rotterdam Sjaarloos, 15 kilometer. Meestal betal ik binnen drie dagen. soms twee. Ik kan er ook niks aan doen, altijd gedoen. Nerveus van onbetaalde rekeningen. Raar? Vind ik niet.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 Over half zes. Goedemiddag. De Libische leider Gaddafi maakt behalve van Libische militairen ook gebruik van buitenlandse huurlingen om de opstand in zijn land neer te slaan. Onder die huurlingen zouden heel wat mensen uit Mali zitten, zogeheten Tuaregs, dat melden hoogtagen. Een hoogtagen die vaak in Libië is geweest, Gerbert van der A. Goedemiddag. Goedemiddag. Schrijver van het boek Gaddafische woestijn. Is, is dat aannemelijk, dat verhaal, dat die huurlingen uit Mali, uh, in Mali, uit Mali komen? Ja, ja, zeker. In de jaren 70 en 80... toen er grote droogtes en hongersnood waren in Mali en uh, Niger. Toen zijn veel uh, Tuaregs zijn... Uh, hebben hun land verlaten op zoek naar een nieuwe baan. Want hun kamelen gingen allemaal dood en hun geiten. En veel zijn er toen naar Libië getrokken op zoek naar werk. En uh, toen heeft Gaddafi uh, heel veel Touaregs geronseld in zijn leger... en die heeft hij toen ook ingezet uh, bij de bezetting van Tjaat. Op zoek Libië. naar een nieuwe baan, niet een baan als huurling. Oorspronkelijk neem ik aan iets anders. Gewoon het werk wat ze deden. Nee, nou ja, in, eigenlijk maakt het... In, als je nu in Libië komt, dan zie je nog steeds Touaregs... die gewoon uh, in de bouw uh, werken of, de, of, in, of in een oase tomaten water geven... Uh, die, die, die daar geteeld worden. Um, nee, maar inderdaad, dat, uh, dat, dat, dat huurlingenverhaal... Ja, op een gegeven moment was... Gaddafi wilde graag extra strijders... en wilde een soort islamitisch legioen creëren. En uh, ja, daarvoor zijn ook mensen uit Soedan... Uh, zijn daarvoor toen uh, ingehuurd in en uit Tjaat. Dus ja, er, er was vol, volop werk in het Libische leger. Wat kenmerkt nou een toewaarik? Nou, het Touareg is eigenlijk een Berber. Uh, en, en het zijn de, de Berbers die het meest van alle Berbers naar het zuiden zijn afgezakt. Maar eigenlijk zijn ze gewoon uh, is het hetzelfde volk als het grootste deel van de Marokkanen in Nederland uit het, uit het Riefgebergte. Dat zijn, dat zijn ook Berbers. Dus uh, ze spreken ook dezelfde taal. Um, maar ja, de, de, de Touareg zijn zo ver naar het zuiden afgezakt dat ze tussen de zwarte Afrikanen terecht zijn gekomen in de loop van de geschiedenis. Ja, en dat klikte nooit zo goed eigenlijk, omdat de Touareg zich heel lang schuldig maakte aan de slavenhandel. En ja, dat wordt tot op de dag van vandaag wordt dat door de zwarte Afrikanen, wordt dat hen nagedragen. En wat zijn jouw eigen ervaringen met de Touareg die jij ontmoet hebt? Ja, nou, ik, de, de, ik ben de afgelopen jaar heb ik een keer een toerek als gids gehad. En dat was ook zo'n... In, in Libië was dat. Dat was inderdaad zo'n toerek uit Mali... die uh, zijn land twintig jaar daarvoor had verlaten... en nu in Libië woonde... en in de toerisme-sector uh, werkte... Um, en die was heel tevreden over Gaddafi. ook. Die was echt... Uh, ja, die was heel blij dat hij nu veel beter leven had... dan uh, destijds in, in Mali. Um, en en zou, hij, zou dat dan ook iemand kunnen zijn... die op dit moment wordt opgeroepen... om uh, nee, te strijden, nee, te trekken nee, tegen uh, de opstandelingen? Hij, hij, hij was inmiddels uh, een beetje oud en uh, kreupel. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij zijn neven en nicht... Uh, in, in Mali uh, belt. Uh, en, en roept van... Hé, uh, hey, ik heb hier gehoord dat, uh, dat je je kunt aanmelden in het leger'. Van Gaddafi en als je leuk geld wil verdienen. Dan, want, euh... want daar gaat het om. Er is niet een ideaal. Nee, voor de, de, de Torek hebben in 20 jaar geleden hebben ze het wel werd het gekoppeld aan een ideaal. van als ze dan die militaire training in Libië kregen. dan zouden ze daarna die militaire kundigheid zouden ze kunnen gebruiken. om hun eigen regeringen ten val te brengen. Want na de onafhankelijkheid in de jaren 60 kwamen de Zwarten aan de macht in Mali en Niger. En toen voelden zij zich dus heel erg gediscrimineerd. En uh, ja, zij, zij proberen eigenlijk uh, sinds... 1989 zijn ze toen voor het eerst gewapend in opstand gekomen... in, in Mali en ook in Niger. Maar is er wat bekend over hun vechterskwaliteit? Nee, vol, volgens mij ze zijn ze van oudsher... ze staan wel bekend als vechters... omdat zij in het verleden de, de Trans-Sahara-handel met kamelen... Uh, ja, regelmatig voerden zij dan aanvallen uit op die karavanen. Of ze eisten dat die karavanen hun geld betaalden om uh, erdoor te mogen... Maar uh, in, inderdaad, als, uh, als, als die caravanen weigeren om geld te betalen... dan aarzelden ze niet om aanvallen uit, ja, daar op, op die caravanen op die te plegen... en dan alles mee te roven en er vandoor te gaan. Maar hoe groot is dan hun rol in de bescherming uh, van, van Gaddafi en Tripoli in omstreken? Nou, ja, zij zijn, zijn natuurlijk direct trouw aan, aan, aan de grote leider. Dus ze hebben niet, zoals andere etnische groepen of stammen in, in Libië... Hebben ze het probleem dat, dat, dat als Gaddafi tegen een officier zegt: Van, nou, ja, ga jij even de stad Benghazi bombarderen? Dat die meneer misschien denkt: van, hé, hey, daar woont oom uh, Ahmed. Uh, dus dus uh, ja, die, die, To, to arex, ja, die, die ze hebben geen direct. emotionele betrokkenheid. Nee, precies. Bij en, en, en ze het zijn volk. natuurlijk heel arm. Dus uh, voor hen is, is geld, uh, met het geld wat ze verdienen, kunnen ze hun kinderen misschien naar school sturen, wat anders niet had gebeurd. Oh ja, want ik heb wel bedragen de afgelopen week gehoord van 2.000 euro per dag of dollar. Ja, dag. precies, die bedragen. Ik hoor ook van allerlei, allerlei bedragen. Maar uh, ik denk dat ze met 100 dollar per dag ook heel erg tevreden zijn. Dus, uh... En zolang er betaald wordt, is er steun. Uh, Gerbert van A, dank je, ja. Libië-kenner, over de ja, toerex. De steun voor Gaddafi in Libië. Nou, zes natuurlijk meer voor de, uh, aandacht voor de situatie in Libië... dan nu aandacht voor het lot van videotheken in Nederland. Aan het jaren 90 deden honderdduizenden Nederlanders... dat vaak een film huren bij de videotheek. Maar door internet zijn de tijden veranderd. Ondernemers komen vandaag met nieuwe initiatieven... om de dalende omzetten te stoppen. En verslaggever Jeroen Schutteijzer ging kijken... hoe ze dat doen bij een videotheek in Dordrecht. Jouw op, dag op werd is aangehouden wegens Diefstal? Diefstal? Welkom in de betoverende wereld van Sneeuwikje en de Zeven Dwergen. Koos van Ijsbergen, ondernemer in Dordrecht. Ja, u heeft al 25 jaar een videotheek, maar u heeft nog wat meer erbij. Klopt, in deze vestiging zijn wij gestart met Disney... En dat is helemaal uitgegroeid van, uh, van een klein vitinetje tot, uh, tot een hele afdeling. En daarnaast hebben wij ook een Game Mania-vestiging. Dat is niet uit wilde dat u breder bent gegaan. Vijftien jaar geleden gingen we naar de videotheek. Gingen we twee video's huren voor een paar dagen... Het was natuurlijk een tijd dat we toen zogenaamde dagfilms hadden eh, en, en de weekfilms. En ja, mijn grootste advertieren was eigenlijk niet veel anders. TV-aanbod was niet zo geweldig. En eh, ja, wij waren een mooie escape om de vrije tijd in te vullen. Maar ja, wat is er de afgelopen jaren gebeurd? Ik kan vanaf de zolderkamer, kan ik op de pc van alles zien. Klopt, het is, de vrije tijdbesteding is bij de consument veranderd. Enerzijds, anderzijds zijn de technieken natuurlijk makkelijk in de huiskamer ingekomen. Klanten kunnen veelal helaas op illegale manier toch over het product beschikken. In type Ton Capello is directeur van Videoland. De moeder van Videoland ging failliet, maar de winkels zijn er nog. Zo'n 130 ondernemers die hebben plannen te horen gekregen. En daaruit blijkt dat het niet het einde is van de videotheek. Zeer zeker niet. Er zijn er volop uh, mogelijkheden. Alleen, misschien zijn we in het verleden iets te gewend geweest, verwend geweest... dat die consument toch wel in de, in de winkel uh, kwam. En daar zullen we nu harder voor uh, moeten vechten. Wat merkt uh, de consument ervan, van al die plannen... Allereerst uh, zullen ze elke keer als ze de videotheek bezoeken verrast zijn. Uh, omdat er gewoon uh, leuke uh, promoties zijn rondom film. Een leuk voorbeeld is, uh, we hebben Mokken uh, zijn we aan het uh, ontwikkelen. Waar we bekende slogans uit films op gaan zetten. Uh, de, nou, uh, slogans die iedereen uh, kent. En we willen het de consument veel makkelijker maken om films te kijken. Daarom uh, zijn, zitten we hard te werken om een abonnementensysteem uh, te introduceren. Ja, ja, daar hoopt u mee te redden. Is het toch niet trekken aan een dood paard, vraag ik me af? Nee, uh, daar zijn wij echt uh, vast van overtuigd... dat het zeker geen uh, trekken is aan, aan een dood paard. Uh. U durft uw hand ervoor in het vuur te steken... dat we niet over twee jaar horen... Uh, Videoland en MovieMax kappen ermee. Nee. Komt u vaak in de videotheek? Ik kom niet zo vaak in de videotheek, nee. Ik kom hoogstens eens kijken of ik er een uh, extra rental uh, aan kan schaffen. Denkt u dat uh, dit soort winkels nog toekomst heeft... Ja, het hangt een beetje af van, van, van de prijzen die ze gaan, gaan hanteren, denk ik. Ze introduceren straks een abonnement. Ja. Wordt het dan wat aantrekkelijker? Nou, misschien dat ik, misschien dat ik dan, daarover na ga denken dan. Ja, zeker. Meneer, bent u hier kind aan huis? Ja, ik uh, ga regelmatig uh, mijn films jullie. hier. Ze krijgen het wel steeds moeilijker. Ja, en dat komt natuurlijk door al de downloaden. Doet u niet ermee? Ik doe er helemaal niet mee, ook niet met muziek. Een ouderwetse consument? Ja, het heeft allemaal niks om het lijf. Dit is water. U vindt het niet leuk als ik zeg uh, videotheek is eigenlijk uit. Ja en nee. Ik begrijp dat u het zegt, uh, maar het is niet zo. Het is natuurlijk zo. Uh, mensen zijn hier nog steeds vindt het leuk. Ze worden hier geholpen. Ze krijgen een stukje persoonlijk advies. En dat is natuurlijk iets met al die andere middelen of andere mogelijkheden via Die krijg je natuurlijk geen advies. Nee, Capello, nog één vraag. Die naam, hè? Videoland, kan dat nog? Dat is een rotvraag natuurlijk. <laughs> ja, wij vinden van wel. Die consument die begrijpt de naam. Je ziet ook uh, van, ja, het is niet video, nee, het is film. En dat is het verhaal wat wij natuurlijk continu ook moeten blijven uitdragen. Je, je komt hier voor de film, voor film te kijken, om van film te genieten. Dat is het uh, verhaal. Dat zei Tom Capello, de directeur van Videoland. Wat is Tijdens het stemmen, zo direct een overzicht van de reacties. Bij de ANWB zit voor u klaar John Bakker. Met 29 files, nog steeds 125 kilometer. En dat is nog altijd zo'n 75 kilometer minder dan gebruikelijk. Na een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... bij Heemskerk 4 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom... Bij Sint-Willebrod nog 7 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. En de hele middag al de langste viel op de N15. Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Brielle en Rotterdam-Sjaloos. 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Heel veel mensen staan vandaag. Een... Maar pakweg een paar minuten in een stemlokaal... vanwege de Provinciale Statenverkiezingen. We vroegen via Twitter, apenstaart NOS Radio 1... en ons weblog op NOS.nl hoe het stemmen bij u ging... of u iets opviel. Rogier laat via Twitter weten dat hij verrast werd... omdat hij voor zijn partner ging stemmen... en ook haar identiteitskaart mee moest hebben. Hij vraagt zich af hoe zij zich dan kan legitimeren. We hebben het even uitgezocht en je mag ook een kopie... van de legitimatie van degene voor wie je gaat stemmen meenemen. En André had het idee dat mensen die achter hem stonden... heel makkelijk konden zien... Waar zijn stem naar uitging. Omdat op het grote stembiljet heel makkelijk te zien is of je links of rechts je potlood laat krassen. En dan nog iemand uh, laat in een reactie op het weblog weten dat hij in een school stemde. Eén andere ouder uit de klas van zijn dochtertje ging ook stemmen en de andere twintig liepen vrolijk babbelend richting auto of huis. Nou zo, voor een paar minuten verwachten we de laatste opkomstcijfers. Uh, hoe is de opkomst op uh, Amsterdamse station? Gaan we vragen, Martijn van der Wiel. Martijn, goedemiddag. Is het daar ook vrolijk babbelend richting trein? Of gaan Hallo. mensen inderdaad de gelegenheid nemen om te stemmen, Marcel? Ah, absoluut, ze verwachten hier uh, een record. Het is echt heel erg druk, stembureau 58. Dat is uh, de voormalige eerste klas uh, wachtruimte, nu café-restaurant. En er staat echt een lange rij, een lij van uh, 40 mensen heb ik net geteld. Helemaal door die ruimte heen en dan linksaf perron 1 op Het zijn mensen echt uh, te wachten om te mogen stemmen. Ik heb het getimed. Gemiddeld acht minuten moeten mensen in de rij staan om hier hun stem te kunnen uitbrengen. Er zijn nu al 1.500 stemmen uitgebracht en de voorzitter van het stembureau die vertelde mij net dat ze zeker een even hoge opkomst verwachten als bij de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen juni. Dus mensen hebben het er echt voor over om lang te wachten. De meesten kunnen ook stemmen. Dat is het mooie. Ze zijn heel erg blij dat ze dus niet bij hun in de buurt in dat schooltje terecht hoeven, maar ook dus hier terecht kunnen als Amsterdam. Mag je hier stemmen? En als niet Amsterdammer, ja, dan had je wel even wat moeten ondernemen. Dan had je dat moeten aanvragen, mevrouw de voorzitter, bij het stadsdeel of bij het gemeentehuis. Doen mensen dat ook? Hebben ze het daarvoor over gehad? Ja, er zijn zeker mensen geweest, uh, en zien we nog steeds die, uh, die dat hebben gedaan. Ja, en af en toe moet je wel iemand wegsturen. Heel af en toe moeten we ook iemand wegsturen, dat is natuurlijk heel vervelend. Er zijn mensen die ergens anders zijn ingeschreven, die moeite niet gedaan hebben en dachten dat ze dan uh, overal in Nederland konden stemmen, maar dat is dus niet zo. Maar nou, in ieder geval, overal in Noord-Holland, inderdaad. Ja. En dat is inderdaad niet zo. Je moet het van tevoren hebben aangevraagd bij ja. je gemeente. Legitimatie, hoorden we net een vraag over. Van de luisteraar. Dat heeft iedereen wel door inmiddels, geloof ja, hoor. ik. Het ja, ja, is niet ja. de eerste keer dat dat moet bij verkiezingen. Ja. We merken dat dat bij iedereen bekend is en de meeste mensen hebben alles al in de aanslag. Het ja. dus staat ook achterop de stemkaart, ja, hè? dus je had het kunnen weten. Ja. Dan is natuurlijk de belangrijke vraag, waarom willen mensen zo ontzettend graag stemmen? Net als er bijvoorbeeld een mevrouw die niet mocht stemmen en echt heel erg teleurgesteld wegliep. Die zei, maar, ja, ik moet stemmen, ik moet stemmen. Ik vroeg, was dat vanwege de provinciale belangen? Nee, dat was het om tegen dit kabinet te stemmen. En dat is een antwoord dat ik heel erg vaak krijg hier. Ik heb net een korte steekproef gehouden, een stuk of 15 mensen gevraagd. Waarom bent u hier gekomen? Waarom staat u in de rij? om uw stem uit te, te brengen. Is dat vanwege de provinciale politiek? Nee, zeiden de mensen, allemaal één voor één. Het is allemaal vanwege het landelijk beleid. En dan vroeg ik natuurlijk verder, uh, en waarom is het dan om me te steunen of om er tegen te stemmen? Nou, het antwoord hier in Amsterdam, in uh, stembureau 58 op Centraal Station, was in alle gevallen van alle mensen die ik aansprak hier... Natuurlijk, maar hele, landen, hele lokale peiling. Dus dat ze allemaal tegenstemden. Nou, ja, dat uh, is dan onwetenschappelijk voegen we daaraan toe. Dankjewel, Matthijs van de Wiel vanuit Amsterdam. Te gast hier is Sib Winia, politiek commentator van Else Vier. Die gaf al eerder aan zo meteen te gaan stemmen vanwege het landelijke beeld. Dus de Eerste Kamer uh, is leidend bij jouw stem. Uh, ja. De vraag is natuurlijk: krijgt de coalitie daar de meerderheid? Peilingen geven aan net wel, net niet. In ieder geval dat het krap wordt. Is het bij deze coalitie uh, lastig omdat de drie partijen... de gedoogpartner PVV en CDA en VVD... min of meer in dezelfde vijver vissen... dat de winst van de een ten koste van de andere partij gaat? Uh, zeker, maar het is toch nog net weer anders. Want uh, de winst wordt vooral bepaald door de partij die erin geslaagd is om zijn kiezers warm te maken om op te komen. Maar goed, in, in, in, dus ik stond erop neer als dus dat CDA-kiezers eh, minder mochten komen... Eh, dan leidt dat tot minder stemmen voor het CDA... en dus een lager percentage voor het CDA. Maar het is natuurlijk wel zo dat, eh, het, uiteindelijk het beeld, heb je gelijk in... dat eh, er weinig eh, mensen zijn die van, de een, van het ene blok... Hè, we hebben echt met twee blokken van toen doen deze keer... Eh, de, weinig mensen zijn die van het ene blok naar het andere overgaan... En uh, in die zin komt er inderdaad ook neer... dat, uh, uh, dat uh, als iemand van de VVD al op CDA zou willen stemmen of andersom... Ja, dan uh, zijn communicerende vaten, dat is zo. Ja, en, en heb je een van die drie partijen, dus VVD, CDA of PVV... nog pogingen zien doen om, om nieuwe groepen kiezers aan te boren? Nee, ik denk dat de enige serieuze poging die men gedaan heeft... maar dat geldt misschien ook wel voor de, de tegenpartijen, hè, zal ik maar zeggen... zoals ik net even hoorde... Uh, dat men vooral bezig is geweest om... Uh, de eigen aanhang te mobiliseren om te gaan stemmen. Dat is het belangrijkste. Ik denk eerlijk gezegd dat in dat opzicht ook... Uh, bijna een herhaling van zitten is van de vorige verkiezingen. Ik vermoed dat er niet heel veel mensen anders gaan stemmen... dan ze bij de vorige verkiezingen hebben gedaan. De vraag is alleen of ze gaan stemmen. Nee. En dat bepaalt de uitslag, naar mijn sterke indruk... de uitslag van deze verkiezingen. De partij die uh, zijn mensen of zijn potentiële aanhang, bijvoorbeeld de aanhang van 9 juni... Uh, weten mobiliseren om de stembus te komen voor van 9 uur vanavond... die maakt kans uh, extra kans in ieder geval uh, om zetels te winnen. En de andere is de verliezer. En het kan, uh, de vraag is dus, is het enthousiasme bij, uh, bij het linkerblok... om uh, tegen het kabinet te zijn groter... Dan het enthousiasme bij het rechterblok om het kabinet uh, te laten zitten. Dat is in feite uh, de, de weegschaal waar deze verkiezingen op worden besloten. Nou ja, beslo worden, uh, worden ja als, je, als je kijkt naar de, wat de partijen deden, bij wie ze langs gingen, dan viel mij wel op, maar misschien is dat een vertekend beeld, dat Geert Wilders wel heel veel bij het bejaarden te vinden was. Uh, was dat een nieuwe strategie of, nou, of doet hij dat, ja, dat ziet altijd? Ik al langer, dat heeft hij in feite het heeft hij al ingezet, direct na de verkiezingen van 2006. Uh, heb je gezien dat Geert Wilders, die natuurlijk toch uh, in die tijd... nog een soort ja, een, een zeer uh, economisch-liberale politicus was... in korte tijd, binnen een paar maanden, zijn strategie heeft aangepast. En uh, je zag dat hij op onderdelen toen SP-programma... De Zorg bijvoorbeeld. De zorg, en zeker De Zorg voor Ouderen. En uh, dat ligt bij iedereen goed, want iedereen heeft uh, wel oudere familieleden... En, en wat is meer zei, of is zelf oud. En dat is dus een thema waar je uh, goed mee kunt scoren. En als je lelijk doet over ouderen... of je vindt dat de, de voorzieningen daar wel minder kunnen worden... dan leidt het ook tot verkiezingsverlies. Nou ja, opportunistisch uh, zo opportunistisch kan Geert Wilders ook zijn... Die heeft zijn, eh, gewoon gekeken waar zitten de stemmen... waar zitten de sentimenten in het land. Hij kijkt heel goed naar peilingen van uh, Maurice de Hond. Hoe wordt, denken mensen over zaken? En dan is hij best bereid om zijn programma op onderdelen aan te passen. En wat hij bij deze campagne gedaan heeft... is dat hij ook letterlijk naar de ouderen toegegaan ja. is. En, en, de... en, en als, je, um, als dit nou uiteindelijk niet tot een meerderheid gaat leiden... Hè, mm -hmm. voor de coalitie en de gedogen partner... CDA heeft de hele tijd de boodschap, dan wordt het een zootje. Wat denk jij, gaan ze door met regeren? Uh, ze gaan sowieso door uh, met regeren tot, uh, tot 23 mei, zou ik haar zeggen. Nee, nou ja, natuurlijk gaan ze door met regeren. Uh, maar er zijn dus twee risico's. Ten eerste, als het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer... wordt het bijna gewoon lastig om te regeren. Je zult toch al die wetten, uh, die zij, wetswijziging, die ze willen doorvoeren... langs die linkse meerderheid in de Eerste Kamer moeten krijgen. En dan is vooral, denk ik, de PVV-agenda lastig. Ja, dat uh, wordt verondersteld dat dat met name zou gaan over... Het, hè, dat is voornamelijk toch de immigratieagenda... Ik weet dat eerlijk gezegd niet, of dat uh, zo is. Er zitten natuurlijk uh, wat het meeste weerzin opwekt bij een aantal van de linkse partijen... Uh, dat is dat we verdragen gaan veranderen. In, uh, althans, die poging wordt in het werk gesteld om verdragen... een aantal Europese richtlijnen aan te passen. Nou, dat zal voorlopig nog niet aan de, aan de, aan de gang zijn. Bedoel, het uh, kost nog moeite genoeg omdat in Europa, met name in Europa gaat het dan om... Uh, dat soort dingen er rond te krijgen. Dus dan zijn we echt alweer een jaartje of twee jaar verder... voordat er een Eerste Kamer aangelegenheid zou worden. Uh, en het dus dat... tweede risico, want je had het eigenlijk over twee risico's. Oh ja, het tweede risico is natuurlijk, het CDA. He? Dus het, ten eerste moet er een meerderheid in de Tweede de Eerste Kamer zien te komen. En dat kan ook al nog met behulp van de SGP, dat valt misschien ook nog te redden. Uh, dus als bijvoorbeeld uh, er 36 zetels of 37 zetels zijn en het S, uh, SGP komt er twee eroverheen, dan is dat ook gered. Maar het tweede risico, dat is het, het CDA. Haalt het CDA uh, minder zetels dan op 9 juni, dan komt het tramland in het CDA en dan uh, wordt de coalitie instabiel Althans Want dat zie je altijd als een van uh, de partners het lastig krijgt en als krijgt. de banen uh, kwijtgeraakt worden. Ja, ja, goed. Nou, we gaan kijken. Sip, dank je wel voor jouw commentaar vooraf. Morgenochtend uh, zullen we wel een beetje een beeld hebben, hopen we. Sip Viniel was dat? Radio de In Journal Media Overzicht. Ook natuurlijk grotendeels over die verkiezingen. De voorpagina's van de sites van de meeste provincies verwijzen ernaar. Groningen legt meteen voorop uit waar je allemaal kunt stemmen. Friesland schrijft alleen twee maart verkiezingen provinciale staten. Natuurlijk in het Fries. Voor Drenthe is met enige moeite het woord verkiezingen nog wel te vinden... maar het plaatje over onthaasten is opvallender. Op de pagina over provinciale staten staat wel dat tot, tot drie uur vanmiddag... het stemmen in de provincie goed was verlopen. Overijssel heeft bovenaan de pagina groot een verwijzing naar de verkiezingen... en naar de live-uitzending via internet vanuit het provinciehuis... die vanaf half negen vanavond kan worden gevolgd. En Gelderland roept op tot stemmen op de voorpagina. Opvallend is dat veel provincies zich nadrukkelijk op jongeren richten. Flevoland heeft een voorpagina in voornamelijk zwart-wit... met hier en daar wat letters in kleur. Een heel groot een rood vak met Flevoland is er ook voor jou, stem 2 maart. Een nogal onopvallend vakje op de voorpagina van Utrecht... verwijst naar een pagina die heel uitgebreid ingaat op de verkiezingen. Er wordt uitgelegd dat je er door de stemmen over mee beslist... waarop wordt bezuinigd. Ook daar wordt de kiezer met jij aangesproken. Op de site van de provincie Noord-Holland... maakt een rood gekleurd termvakje attent op de dag... Een, rote, een grote V, ook rood, bij Zuid-Holland. Ook Zeeland richt zich met een filmpje over stemmen duidelijk op jongeren. Maar ik ga stemmen, hè? Hey, Hé, hartstikke goed, joh. Heb je ideekaart bij je? Ja, die heb ik. Oké. Okay. En... Noord-Brabant, daar het, verspringt het beeld steeds. De kiezer die aangesproken wordt met u... kan aangeven of hij of zij heeft gestemd. En dan verspringt het beeld... en maakt een kiezer die wordt aangesproken met jij... zelfs kans op een iPad als hij een vakje aankruist. Nou, dan NRC Handelsblad heeft Mark <coughs> Rutte... die uit het stemhokje komt op de voorpagina. Het parool een stemmende vrouw in de Bijlmer. Voor Voorop de Leeuwarder Courant PVV-lijsttrekker Aardema... thuis voor de Scheerspiegel. Hij maakt zich op voor wat een grote dag moet worden. Het Fries Dagblad... ...kiest voor de rij voor het mobiele stembureau vannacht in Leeuwarden. Daar werd in de buurt een studentenstemfeest gehouden. Van de buitenlandse media Al Jazeera schrijft op de site... ...dat de Libische luchtmacht de stad Brega in het oosten heeft gebombardeerd. Uh, op de site van CNN is Libië niet meer het allerbelangrijkste nieuws... ...maar er wordt wel bericht dat het vrije oosten van het land bereid is te vechten. Ook Time schrijft over de vrijwilligers... ...die zich verzamelen bij de wapendepots in Benghazi... ...de stad die in handen is van de opstandelingen. Ze maken zich op om te gaan vechten tegen. Gaddafi. Overigens is de ellende buiten Libië ook nog niet voorbij. De Franse krant Le Monde schrijft over de grote aantallen vluchtelingen... die de grens met Tunesië overkomen. Nog steeds meer dan 10.000 per dag, schrijft de krant. Meerendeels Egyptenaren. Frankrijk heeft beloofd een luchtbrug te zullen organiseren... om de Egyptenaren te evacueren. En ook in Groot-Brittannië zijn er initiatieven genomen... om 6.000 Egyptische vluchtelingen naar huis te brengen. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Tot zo. De stemming van Nederland. Provinciale statenverkiezingen. Straks vanaf half negen uitslagenavond.